9 uur. De Radio 1 SportsZomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Amsterdam moet de naamgever worden van de Olympische Spelen in 2028. Zo meteen hierover een ongetwijfeld opgetogen wethouder uit Amsterdam. Eerst het nieuws met Mark Visser.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 De gijzeling begon vanochtend toen hij een bank wilde beroven. Dat mislukte doordat de bankmedewerkers geen geld wilden geven. Na een beleg van zeven uur maakte een politieeenheid een eind aan de gijzeling. De verdachte raakte daarbij licht gewond. Het beleid om de Amerikaanse economie te stimuleren wordt de komende tijd voortgezet. Dat heeft het stelsel van centrale banken, de FED, bekendgemaakt. Het was de bedoeling dat het stimuleringsprogramma Operation Twist eind deze maand werd beëindigd. Maar dat wordt december. Volgens de Fed heeft de economie in de VS nog steeds steun nodig... onder meer vanwege de economische problemen in Europa. En daarom gaat de Fed door met het kopen van langlopende obligaties... en het verkopen of aflossen van kortere leningen. En daardoor wordt de rente gedrukt en kunnen bedrijven goedkoper lenen. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft een menigte met spieren zes leeuwen gedood. De dieren waren verdwaald en liepen door een woonwijk. Toen inwoners van de wijk ontdekten dat de leeuwen geiten hadden gedood, doden zij op hun beurt de leeuwen. Zes leeuwen kwamen uit het natuurpark vlakbij de Keniaanse hoofdstad. Mogelijk konden ze daar niet genoeg voedsel vinden en zijn ze naar de stad getrokken. En van de duizenden ganzen die in een natuurgebied bij Schiphol zijn gevangen en vergast... gaat een deel via een Amsterdamse polier naar de voedselbank. De ganzenkuikens zijn gevoerd aan leeuwen in een dierentuin. Waarschijnlijk artis. Afgelopen zeven dagen zijn bij Schiphol 5.000 grauwe ganzen vergast. Dat was nodig voor de veiligheid van de luchtvaart... zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door het aantal ganzen te verminderen wordt de kans kleiner op aanvaringen met vliegtuigen. Normaal gesproken komen de ganzen vanaf half juli op en rond Schiphol voedsel zoeken... Pas dan wordt duidelijk of het afmaken zin heeft gehad. Het weer nog. Vanavond overwegend droog. Morgen 22 tot 25 graden. Met vanuit het zuiden bewolking met enkele onweersbui. En tegen de avond komt er ook regen met zware windstoten. Na morgen periode met zon en wat koeler met mogelijk een buitje. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, Frankrijk is in Rijp en Roer. Er zou hommels zijn binnen het nationale elftal. En in Spanje wordt er ongetwijfeld ook volop over het EK gediscussieerd. Maar ook over de bankencrisis. Er zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, Bankia, de Spaanse bank die een paar weken geleden op omvallen stond... en werd genationaliseerd, heeft de aandeelhouders moedwillig misleid. Correspondent Rob Zoutberg in Spanje had een exclusief interview... met de klokkenluider die bij de bank werkt en een boekje opendeed. Ja, dat is een uh, heel dun, dun boekje. Nee, daar komt hij alsnog. Ze hebben een Ze hebben de die ja, de stem van de tipgever is wat vervormd. Hij zegt, de aandeelhouders zijn opgelicht toen Bankia vorig jaar naar de beurs ging... werden klanten van de bank moedwillig onder druk gezet om aandelen te kopen. Maar ze kregen een veel te rooskleurige voorstelling van zaken... van hoe het ervoor stond bij de bank. Rob Zoutberg, dus een heel opmerkelijk verhaal. Is het al opgepikt in de Spaanse media? Nee, we, we hebben dat natuurlijk pas net uitgezonden in het 8-uur-journaal. Uh, hij spreekt in het echt een stuk normaler, de, deze man. Maar hij vertelt een opmerkelijk verhaal. Het opmerkelijke verhaal, inderdaad, die beursgang van Bankia. Ja, vorig jaar uh, toen uh, uh, ging dat aandeel eruit voor 3,75 euro. Ja, de bank heeft, is natuurlijk een weg naar beneden gegaan uh, de afgelopen tijd... En, maar moet je nagaan, hè, dat, dat aandeel Bankia staat nu op 84 cent. Hè, dus van 3,75 naar 84 cent. Dus je kan ook voorstellen dat aandeelhouders uh, boos zijn. En ik vroeg dat ook gisteren aan deze man. Ik zeg... Vind je het nou terecht dat ze boos zijn? Hij zei ja. En toen kwam het antwoord eruit, want ze zijn gewoon ronduit belazerd door de bank. Ze zijn hevig onder druk gezet om aandelen te kopen. Aandelen die veel minder waard waren dan op dat moment werd voorgedaan. Maar is het dan heel, helemaal niemand die, die controleert, een toezichthouder of iets dergelijks? Nou ja, dat is het andere deel van het verhaal dat naar buiten komt op dit moment. De, de instantie die toezicht moet houden op banken... dat is natuurlijk de centrale bank, dat is een toezichthouder. En, en deze man die vertelt mij dat toezicht dat gebeurde eigenlijk niet. Hij zegt, je mag niet van, van banken verwachten... dat ze zichzelf wel controleren, zichzelf wel reguleren. Nee, daar is, een, daar is een centrale bank voor nodig... om die instanties in de gaten te houden, een toezichthoudende instantie. Dat is gewoon niet gebeurd de afgelopen tien jaar. Het ging in Spanje alleen maar om bouwen, hypotheken uh, weggeven... Het cement, dat spatte je om de oren. Ik heb natuurlijk ook hier meegemaakt de afgelopen tien jaar. Het kon niet op de afgelopen, de afgelopen tien jaar... Ja, tot uiteindelijk de boel uit elkaar klapte. En je moet nu één conclusie trekken. Er was geen controle, niet op banken... Ja, niet op uh, wat voor uh, van, die, van die lokale banken dan ook, ja. Ja. Uh, du duidelijk is nu dat Bankia ja, diep in de problemen zit. heeft 23 miljard euro nodig om te overleven. Heeft het al een om De bank alleen maar te stutten, hè? Ja, bank, precies. Moet je voorstelt. Ja ja, ja, ja, Dus overleven echt. Hè. De, de andere Spaanse banken hebben die ook steun nodig? Ja, nou ja dat, dat gaan we. Dat, we weten inmiddels, hè. we weten dat we vanuit Europa dat er 100 miljard euro uh, ter beschikking is gesteld om de banken hier uh, een beetje weer overeind te kunnen laten. Krabbelen, hè? Maar moet je nagaan, hè? van die 100 miljard die beschikbaar is... daar, zou, dus, daar kan zo 23 miljard kan al naar Bankia toe gaan... om alleen al die, die, die Bankia uh, overeind te houden. Wat we morgen hier gaan meemaken... is dat twee accountants die door de overheid uh, aan het werk zijn gesteld... om stresstests uit te voeren uh, ten aanzien van die banken... en die komen morgen met hun uiteindelijke berekening... hoeveel geld er nodig is voor dat hele Spaanse bankenstelsel. Er komen hier voorzichtig nu wat cijfers uh, naar buiten. 75 miljard... 60, 70 miljard. En goed, in die orde van grootte zit het morgen. Ja. Heb jij je geld al van de bank gehaald? Dat mag ik eigenlijk niet zeggen als correspondent. Maar ik heb wel iets gedaan, ja. <laughs> zeg, ik, ik begrijp ik ook niet die rol van klokkeruilen spelen. Hoor. Nee, nee, nee, nee, dat is heel goed. Ik, ik begrijp ook dat, uh, dat uh, de enige die je garen bij spint, dat zijn de verkopers van brandkasten, klopt dat? Ja, nee, dat, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Dat is de interessante vraag die zich natuurlijk aandoet. Nemen mensen nu massaal hun geld op? Nou, banken zelf komen daarover niet naar buiten. Een voorzichtig cijfer druppelde wel weer, wel via die centrale bank naar buiten. Alleen de maanden maart en april zouden er 31 miljard euro zijn opgenomen door de Spaanse rekeninghouders. Nou, wie floreert daaronder? Waar gaat het geld naartoe? Jawel, naar de brandkastenbranche. Die doet het bijzonder goed op dit moment. Verkoop van brandkasten zit 20% in de plus op dit moment. Ik zeg er een reportage over vorige week. Je wilt het niet weten. Er zit een hele modelijn in brandkasten. Inbouw, uitbouw. Klassiek model, modern model. Het gaat zo hartstikke goed. Ja. Nou goed, afwachten hoe dit, uh, hoe dit uh, verder afloopt. Dankjewel, Rob Zouderberg Hi. vanuit Spanje. Dag. Hi. Ja, in het, uh, in het Franse voetbalteam is ruzie, het uh, team dat nu bij het EK in Oekraïne is, zodanig zelfs dat het gisteren tot een handgemeen, zo noemen we dat dan, is gekomen in de kleedkamer. Na de verloren wedstrijd tegen Zweden, Franse verloren met 2-0, lijn nu uh, Olivier van Beemen in uh, Frankrijk. Wat is oh ja, er gebeurd in die kleedkamer? Wat nu, weer? Ja, ja wat er precies is gebeurt, dat, dat blijft daar binnen. Maar uh, het is er wel vrij, uh, vrij hard aan toegegaan. Uh, Laurent Blanc, de bondscoach, heeft ook toegegeven dat het uh, goed mis zat, dat er behoorlijk wat uitgepraat is. Vooral Ribéry zou uh, zo erg boos zijn geweest. Uh, het teamspel stelde niks voor. Individuele prestaties bleven sterk achter. Uh, heel veel Fransen zouden elkaar echt uh, het verwijt hebben gemaakt dat ze alleen maar aan hun, met hun eigen succes uh, bezig waren om misschien hun eigen marktwaarde te verhogen. Nou uh, is Ribéry misschien ook niet de meest correcte speler van het Franse team. <laughs> maar Benzema, die uh, ja die, die werd ook verweten dat hij uh, weinig oog had voor zijn medespelers. Uh, Nasri, uh, Dus dat, uh, ja, dat zit allemaal niet goed daar. Nee. Zit daar wat in, in die in die verwijten naar elkaar? <hijnt> Ja, nou, als je gisteren de wedstrijd uh, hebt gezien... Dan, uh, dan, kan ik boos, dan kan ik me voorstellen dat ze allemaal behoorlijk boos zijn daar op elkaar. Het was, echt, uh, het was heel erg zwak. Zweden had, uh, speelde alleen nog maar voor de eer. Er zaten heel veel Zweedse supporters in het dat... stadion, Dus uh, ze hebben hun eigen publiek uh, goed vermaakt. Uh, maar uh, dat dit team... Uh, ze waren al bijna zeker van kwalificatie voor de kwartfinale. Uh, en ze hebben gewoon echt niks laten zien. Het was, uh, het was heel zwak. Het deed denken aan, aan twee jaar geleden in Zuid-Afrika en vier jaar geleden ook in uh, Zwitserland en Oostenrijk, toen Frankrijk ook zo zwak was, toen ze geen enkele wedstrijd wonnen op de, op de beide eindrondes. Ja, nu leek het eindelijk weer een beetje in de lift te zitten. Frankrijk had een, uh, een ongeslagen reeks van 23 wedstrijden. Maar als je de wedstrijd van gisteren zag... dan vraag je je echt af van, uh, of ze niet weer in één keer jaren terug zijn gevallen. Mm, ja, en dan die ruzie. hè? Malouda die wilde eigenlijk helemaal niks zeggen... omdat hij bang was dat hij anders verkeerde dingen ging zeggen. Uh, waar komt dit nou vandaan? Is het gewoon haantjesgedrag? Ja. <hijt> die hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal uh, heel veel mediatraining. En ze weten dat hij zei ook zelf letterlijk van uh, vandaag in een interview... Uh, een beetje er terug op terugkijkend van... ja, ik weet gewoon dat als ik toen in die, zone, in die gemixte zone... tussen de pers en de spelers uh, had gestaan en, uh, en me gewoon had laten gaan... dan had ik dingen gezegd waarvan ik uh, nu spijt had gekregen. Dus dat is uh, wat dat betreft wel erg slim, uh, goede mediatraining. Maar uh, hij zei inderdaad dat, uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat, dat Frank, dat er oude zijn. Monen terug zijn gekomen, dat, dat dat het risico is. En dan verwijst hij naar, naar Zuid-Afrika ook weer, het WK. Waarin, uh, waarin de, de sfeer echt heel erg slecht was. Waar iedereen boos was op de... Ja, op de ja. telefoonmaatschappij in ja. dit geval uh, Frans Telecom. Frans Telecom ja. De aanvoerder wil die volgens mij zeggen. Ja, dat uh, ik denk, denk ik ook. Ja, ja, ja. Dus het maakt voor Frankrijk niet uit welke bondscozen ervoor gestart. Nee, maar het is ook bizar dat, dat een, een speler, dat geeft wel aan hoe, hoe de sfeer daar is, gewoon keihard, sorry voor het woord, hou je bek, roept tegen een verslaggever. Het lijkt blogging wel, maar dat verwacht je ja, toch niet van mij? De... heb je het, Robben? Nee, ja, nee, het nee, nee over oh, een Franse okay. speler, nee. Maar. Robben zou dit nooit tegen een verslaggever zeggen, denk ik. Nee, nee maar, nee, maar wat tegen een Wat ja. ik me wel afvraag is, we hebben 23 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Zie je daar dan niet, want dit moet natuurlijk eerder Eerder moet er een al in uh, gang gezet zijn. Is dat niet te constateren door de coach of door de spelers? Daarom vind ik dat die maladou geen mediatraining moet hebben. En gewoon alles eruit flapt, want daar hadden ze er iets aan kunnen doen. Ja. En, maar dan komt het de kleedkamer uit. Dat zou je, dat zou je goed vinden? Hoor. Ik zou dat heel goed vinden. Nee, ja. Dat pleit ik ook voor het Nederlands elftal. Kijk, als ik een voorbeeld nog geef. Met, bijvoorbeeld met Klaas-Jan uh, Klaas Huntelaar. Is een gesprek op de kamer met de coach geweest. Wij weten niet wat er is geweest. Hm. Maar wat is nou een reden om dat niet naar buiten te brengen? Ja. Of we moeten privé gebruiken ja, die drugs ja. of weet ik veel wat allemaal. Ja. Dat gaan wij dan denken. He, ik zou het gewoon in de groep. Vertellen, jammer, hij kan nu niet mee. En hij, nu moet hij maar even beslissen... Of hij mee wil, of hij het accepteert of niet accepteert. Ja. Dan had je daarna ook geen rotzooi meer gehad. Ja, Natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, wacht even, we gaan er zo over doorpraten. Ja. Want we hebben weer uh, contact uh, met uh, Frankrijk als het uh, goed is. Ja, Olivier van uh, Bem, je bent er weer. Uh, ja, er wordt hier gesuggereerd, die, uh, die malouda. Waarom, waarom wordt het allemaal binnen de kamers gehouden? Is er uh, een moment geweest dat het misschien toch naar buiten komt... en dat, het, dat dan blijkt dat het rottingsproces uh, gewoon nooit gestopt is... of misschien wel veel eerder is begonnen dan nu naar buiten komt? Ik denk vooral dat het zo is dat, uh, dat, dat Frankrijk zo'n uh, trauma heeft overgehouden aan twee jaar geleden. Dat het allemaal zo op straat lag, dat, uh, de, dat de, de spelers weigerden nog te gaan trainen. Uh, dat, uh, ja, dat heeft ze echt uh, heel ver teruggeworpen. En ik denk dat ze dat ten koste van alles willen voorkomen. Dus dan liever een beetje geheim uh, dat het allemaal niet zo goed ligt. Misschien één goede wedstrijd en het gaat weer helemaal anders. Uh, na Oekraïne leek het er allemaal... Aan uh, de, de overwinning van Frankrijk tegen Oekraïne leek het er allemaal wel redelijk goed voor te staan. Laurent Blanc leek gewoon best wel goed op weg te zijn met het team. Wat blijkbaar toch nog heel, uh, heel gevoelig is voor, voor, kleine, voor tegenslagen. Maar ik denk dat, dat, als je, dat als de Franse media er ook helemaal overheen gaan... dat het dan misschien alleen nog maar allemaal veel erger wordt. Dat dat een beetje de strategie is van de, om dat te voorkomen van de, van de Franse... Ja, meer wilt, ja maar die media gaan er nu toch overheen? Nou, dat valt tot nu toe nog wel mee. Uh, dat, uh, Vrij vers ook allemaal, hè, nu? Ja, maar ja, maar ja, ja. Ik kan, nee, dat, uh, ik kan me herinneren dat jij ons ook eerder zei... Hè, um, dat, het niet, dat het EK zelf helemaal niet zo leeft in Frankrijk. Nee, dat klopt. Uh, het EK is... Uh, ja, in Frankrijk gaat het altijd pas leven als Frankrijk een beetje goed presteert. <laughs> en dat leek dus uh, het geval te zijn na die tweede wedstrijd. Maar toen ik bijvoorbeeld zelf ook gisteren, toen fietste ik vlak voor de wedstrijd uh, bijna door heel Parijs. Uh, ja, je ziet niemand met blauwe shirtjes, je ziet geen mensen met, met krappe bier die, uh, die overal gaan kijken of zo. Het, het leeft echt totaal niet. Uh, dat is heel anders dan in heel veel andere Europese landen. Ja, en in de Franse kleedkamer leeft het in ieder geval. Daar leeft het in ieder geval Goed, dankjewel. je voor nu. Nu gaan we gewoon netjes ophangen. Nog even die discussie van net. Want de wilde daarop reageren van uh, Ton ja, en dat Dik ook. Dus, uh, ton, oh, nee. die, ton die zegt, uh, waarom moet je het binnen de kleedkamer houden? Gooi het gewoon open, nou, laat die erover discussiëren. Dan, ik, dan weet als je als waar je toe bent. Als ik nog één ben. zin erover mag zeggen. Als het privéproblemen zijn, hou je het wel voor jezelf natuurlijk. Hè. Maar dit zijn allemaal tactische besprekingen. Opstellen of niet. En dan vind ik gewoon naar buiten. Jullie, pers. Dat is tweede, zin, wij, is tweede wij, zin nu. Wij als leken hebben daar zelfs recht op, op die informatie. Ja, Dik. Nee, ik vind dat als je een speler, Je gaat in je groep vertellen wie waarom wel speelt en wie waarom niet speelt. En dat blijft gewoon in die groep, vind ik. Dat hoeft, dat hoeft de buitenwereld niet te weten. Maar Want wat dan, is er voor een dat... nadeel dat het naar buiten komt? Nee, omdat de buitenwereld dan weer direct een hele andere mening heeft, meestal. Nee, juist niet. Nu gaan we speculeren. Nou, omdat je het niet weet. Ik, ja. vind, ik, vind, dat, ik vind dat een speler. Dat, dat, dat moet de ik vind dat in de groep blijft. Maar wat er in, in, in de kleedkamer nou, ja. gebeurt, blijft in de kleedkamer? altijd. Nee, serieus. Ik vind, echt, dat, dat, dat vind ik echt heel raar dat je dat op straat wil gooien. Ja, zijn, als er seksuele problemen worden besproken... dan vind ik dat het in de kleedkamer. kan. als het gaat als het over, over ego's of ruzies, dan, dan moet dat gewoon... De, natuurlijk. Nee, want natuurlijk. Dan, wordt het altijd, dan zijn er altijd weer programma's die daarover over gaan praten. Dan wordt het alleen, ja, want dan wordt het alleen maar groter. Het wordt ja. een nog groter probleem. Ja, ik denk, het wordt... is gewoon een bedrijf, voetbal eigenlijk. Ja. En binnen een bedrijf uh, ga ja. je dat ook eerst samen ja, dat, uitspreken. Ja, ook. Eerst zeg je, dus daarna gaat het naar buiten. Bij nou, voetbal komt er ja, het niet naar buiten. Uit. Maar men praat elke keer over transparantie. Nou, en elke keer zien we weer in de politiek, in ja, het bedrijf, hang dan in de sport niet. Hang dan gewoon camera's in de kleedkamer. Ja, dan, bedoel, dat, dat gaat echt te ver. Nou, vind waar, ik. Nee, waarom? Ja, dat waarom? is leuk om te zien, maar niet die, om goed te presteren. En als, als team? die privéproblemen dan besproken worden, dan, ja, dan moeten dan moet die camera's plots. Nee, dat niet. Maar men moet er eens over nadenken wat ik nu zeg. Hè. Ik heb dat altijd ja. gedaan. En misschien is dat wel een gedeelte van succes. Om transparant te zijn. Ja, je wordt zeer geloofwaardig. Mag ik even een vraag voorstellen die iemand heeft gemeld... naar uh, radio 1nl Teg even van jou, voor, Ton. Hoe zou je als coach reageren, vraagt Harry van der Avoort als een van je spelers dreigt met vertrek als hij de tweede VO moet spelen? Want uh, hij staat niet in de basis. Nou, dan zeg ik vertrek dan. Stuur hem gewoon weg? Nee, ik stuur hem niet weg. Hij gaat zelf weg? Ja, maar hij, dus, daar vraagt hij toch om. We, ik zal bijna een tegenvraag. Wat zal die, zal die lezer of die, uh, of die uh, luisteraar doen in dat geval? Daar ben ik nou eens niet benieuwd naar. Ja, misschien kan hij het even laten weten. Ja, mail maar eventjes, dan kunnen we dat antwoord uh, ook geven. Mocht u ook vragen, we hebben er meer binnengekregen hoor. Zal ik er gelijk maar één doen even aan Dick. Uh, we zijn nu toch even bezig. Als je Hawkeye invoert, wat doe je dan als de tegenstander razendsnel countert? Dan kun je toch niet afluiten? Dus Heel je hebt wel. een situatie als gisteren, je twijfelt... Uh, ja, Frankrijk gaat de counter in en dan? Ja, dan fluit je of het de bal het middenveld is. Dat kan makkelijk in een counter. Ja, maar dan, en dan? Nou, dan, dan? Dan gaat dus die, dan gaat dus die, die, die, die hokai in. En dan gaat ja, nee, maar er staan, er gaan, Het is een 5 tegen 2 situatie. Ja, Oekraïne is het aan het aanvallen. Fransen kunnen het in, helemaal spelen. In twee seconden, drie seconden staat niet de bal aan de onderkant. Lat in één de goal. Legt niet in de andere kant van, de, van het veld. Ja, maar je snapt natuurlijk wel wat deze... Ik begrijp je uh, vraag. Deze deze als je zo'n situatie bedoelt. krijgt, dan is het heel simpel. Dan blaas je gewoon afgelijk. Dan, dan komt die bal niet zo ver. Nee, maar goed, dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook de andere kant op. Ja. Dat soort pech of geluk. He? Dus daar moet je verder niet over praten, vind ik. En, en, je dan... als je, en als, nogmaals, als jij één of twee kansen maar krijgt... om zo'n eh, zo zeg maar, zo zo zo zo rest te laten beslissen... dan, je zei, gezegd, dan moet je het morgen gezegd. Als je het zeker weet, dan vraag je erom. Als je het niet zeker weet, ga je het niet doen. Want dan, ja. dan, verspel je, dan, verspel je, dan verspel je je kansen. Ja. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld als scheidsrechter nog... Eh, iemand vraagt zo'n hawkeye aan... dan zou je daar nog over moeten beslissen... of je dat wil gaan doen als scheidsrechter... Of zou je dan meteen moeten zeggen... Nee, als hij dat wil, nou oké okay, jongens, jij denkt ja. dat het een goal is. Als ja. je mist, is die weg, dag. Ja. We gaan ah. zo uitgebreid doorpraten over de Olympische Spelen van 2028. De naamgeving wordt Amsterdam. Tomboot, kort antwoord, goed. Gevoelsmatig zeg ik, goed. Geen Rotterdam, dus dik. Ja, hoofdstad van het land, hè. Morgen. Top. Het nieuws Zuid-Binnen en buitenland. Het ek voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen.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 you do that thing to me You do het hebben post ter hoort. Ja, uh, Tony had net een wedervraag gesteld aan die luisteraar. Van lijkt het eens even omdraaien? Wat zou jij doen? Uh, dat was min of meer uh, jouw vraag, toch? Het uh, antwoord is binnen. Ik zou als coach geen enkele moeite doen om zo iemand binnenboord te houden. Hij is het volledig met je eens. Zoals meestal, zegt hij trouwens. Want hij is een trouwe luisteraar oh, wow. van het uh, Sportforum. Well, Harry van der Avoort, u kunt ook mailen. Waar is hij precies? Radio... Geef zijn telefoon ja. ja. ja. ja. ja. Sportforum.radio1.nl En uw e-mailadres is hier. Geen Veilig stalker. mocht u daaraan. aantrekken. Geen prezen. stalkers hebben. Nee, nee. Um, glimmende gezichten waren er vandaag in de Stopera. Als Nederland zich kandidaat stelt voor de Olympische Spelen van 2028, dan wordt Amsterdam de stad die de naam daaraan gaat verbinden. Dat maakte de Council van Olympisch Vuur 2028 vandaag bekend. Um, Duur nog wel even voor we beslissen of we mee gaan doen. Dat gebeurt in 2016 pas. Erik van den Burg, wethouder van sport in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Gefeliciteerd. Nou, ik denk dat het vooral heel goed is dat we nu... Uh, niet meer bezig zijn met de strijd Amsterdam-Rotterdam... Uh, maar dat Amsterdam en Rotterdam nu samen gaan strijden... dat lijkt mij een uh, uitstekende positie. Ja, de, maar, uh, maar de Rotterdammers zullen er niet blij mee zijn. Ik hoor Gerard Cox en Deel er al roepen van... nou, de Amsterdammers hebben weer een voordeel. Kunt u even uitleggen aan onze Rotterdamse luisteraars... waarom zij achter het net vissen? Nou, zij vissen niet achter het net. Wat er is uh, gebeurd is dat er gekeken is... van met welke naamstad maakt Nederland de meeste kans. En dat is met Amsterdam, omdat Amsterdam in het buitenland veel bekender is, zoals Dick Jorkel zei, omdat Amsterdam ook de hoofdstad is, dat werkt ook mee. En bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de voorzieningen, dan heeft Amsterdam veel meer hotels, en die heb je erg nodig mocht je de Spelen naar, naar Nederland krijgen. Maar tegelijkertijd is het zo dat je nooit de Spelen in een stad als Amsterdam kunt organiseren. De Spelen zijn feitelijk 28 wereldkampioenschappen tegelijkertijd. Dat past gewoon niet eens in een stad als Amsterdam. Dus dat moet je met heel Nederland doen. Nou, dan is onze belangrijkste partner erin is Rotterdam. En dat is ook logisch niet alleen de tweede stad... maar ook een stad waar een goede sporttraditie zit. Ja, ik snap best dat u uh, de Rotterdammers de vriend willen houden... maar er staat daar straks gewoon Amsterdam 2028. Ja. Ja, er staat misschien Amsterdam 2028... Maar tegelijkertijd zul je zien dat heel Nederland van de spelen gaat profiteren. Ik bedoel, het wielrennen zal echt niet plaatsvinden op de Amsterdamse gracht... om maar een voorbeeld te noemen. Heel verstandig. Dan vind ik nog echt uh, Limburg meer voor de hand liggen. Ook, ook, en als je ook, kijkt naar nou, de voorzieningen... dan zul je die toch ook over het uh, grote gebied moeten gaan spreiden. En hey, Rotterdam ook uh, de nodige goede sportactiviteiten krijgen. Tom? Mm. Erik. Uh... Als meneer Rotterdam nou gekozen, wat? Meneer van der Burg toch? Of meneer van de Burg? O, van de Burg. Ja, nee, hoor, ik vind Erik prima. <laughs> ah, prima. Maar als Rotterdam nou gekozen was, had u dan ook hetzelfde gepraat? Ja. Ik vind dat Nederland moet gaan voor de Olympische ambitie. En dan moet je degene kiezen die dat het beste kan. Een voorbeeld wat nu speelt is dat Rotterdam probeert... om de jeugd-Olympische Spelen naar Nederland te halen. Ik sta volledig achter dat bid van Rotterdam. En ik vind dat we ook met z'n allen moeten kijken... hoe we Rotterdam kunnen steunen om de jeugd-Olympische Spelen binnen te halen. Net zo goed als Utrecht volgend jaar... de Europese Olympische wedstrijden voor de jeugd heeft. Dan moet je daar ook achter gaan staan. Laten we... Die 010-020-tijd of 010-030-tijd, laten we het allemaal achterwege laten. En gewoon kijken hoe kun je mooie evenementen naar Nederland halen. Hoe kun je ervoor zorgen dat meer mensen gaan, gaan sporten. De ene keer is het in Amsterdam, de andere keer is het in Den Haag, de derde keer in Rotterdam. Ja, dus de wethouder van Rotterdam is het volkomen met u eens, met deze beslissing eens? Wat er gisteren is voorgesteld aan de Olympic Council was het voorstel van een unaniem college van Rotterdam en een unaniem college van Amsterdam. Okay. En dat is ook in de council unaniem opgepakt. En in de council zitten niet alleen alle Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigd via de VNG, de provincies, maar bijvoorbeeld ook werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, de Rijksoverheid. Dus een brede groep die heeft gezegd wij staan achter dit verhaal, ja. Amsterdam naamstad, Rotterdam partnerstad. Dus voor die vergadering stond het eigenlijk al vast dat Amsterdam zou worden? Nou nee, want Amsterdam en Rotterdam vonden dat wel. Maar ja, dan moeten de andere leden van de council daar natuurlijk wel mee instemmen. Ja. Het is wel zo dat het natuurlijk scheelt als Amsterdam en Rotterdam het dan eens zijn met hun voorstel. Ja, nou is dit uh, het begin van een kans op een mogelijkheid op een nominatie uh, voor de Olympische Spelen over heel, heel ver weg. Misschien. We zitten wel uh, met de realiteit van een economische crisis. Uh, hoe gaat u deze droom uh, verkopen? Nou, wat we ook heel nadrukkelijk in de council hebben afgesproken... en dat is ook het allerbelangrijkste... is dat we de komende jaren, dus tot 2016... voornamelijk inzetten om meer mensen te laten bewegen. We moeten als Nederland meer mensen laten sporten. Dat is niet alleen leuk, goed en gezellig... maar het is ook vooral gezond. Dat hebben we ook heel nodig om de Nederlandse gezondheid uh, te ondersteunen. Bovendien, als we nu zorgen voor voldoende sportende mensen, mooie sportaccommodaties... goede evenementen, dan ontstaat er vanzelf ook wat meer draagvlak... voor de Olympische uh, um, de droom om die Spelen in 2028 te halen. En de crisis, ja, die is nu. Dan moeten nu harde besluiten genomen worden. Daarin blijven we gelukkig wel investeren in Nederland in de sport... omdat sportbeweging ook gewoon goed en gezond is. Mm -hmm. En in 2028, dan zijn we over die crisis heen. Ja. En... Uh, dan kan Nederland dit mooi neerzetten, mochten we een bid gaan uitbrengen... en mochten we natuurlijk in 2021 gekozen worden. Ik. Mochten we dan niet uit die crisis zijn in 2016, en dan? Nou ja, in 2016 nemen we het besluit of we een bid gaan uitbrengen... maar het feitelijke ja. bid wordt uitgebracht in 2019... en de stemming is pas in 2021, dus in die zin hebben we nog even... Nou, en dan zei ze alle prognoses toch op dat we dan inmiddels nog wel erg uit de crisis zijn. Los daarvan moet je gewoon altijd kijken, is het reëel wat we doen, dat gaan we dus ook gewoon doen in 2016 en doen in 2019. Wat nu belangrijk is, geen discussie meer over Amsterdam of Rotterdam... maar samen kijken hoe kunnen we meer mensen aan het sporten krijgen... hoe kunnen we mooie evenementen naar Nederland halen. Ja, en hoe kunnen we meer mensen achter het plan krijgen? Want stel nou dat de inwoners van Nederland zeggen... joh, is veel te duur, dat moeten we gewoon helemaal niet willen met z'n allen. Want dat, dat kan natuurlijk ook nog. Wat, ja, wat dat, doet u dan? Dat kan ja. absoluut. En daarom moet je ook in 2016 gaan kijken hoe het draagvlak is... Uh, uh, onder de Nederlandse bevolking. Ja, en wat hoe, mij betreft hoe? gaan we niet de komende tijd inzetten... op mooie foldercampagnes of mooie websites. Nee, wat mij betreft gaan we gewoon inzetten... op meer mensen laten sporten. Mooie sportaccommodaties sport ja. uh, aanleggen of verbeteren. Nee, dat, snap dat ik, maar we moet, er, moet, de, doen. Uh, moet er een referendum komen bijvoorbeeld? Nou, ik ben zelf geen voorstander van, uh, van referenda... Ja, maar hoe weet u dan? Of het dan? Of mensen het willen? Nou, ja, dat, kan, dat kan via peilingen. Dat, dat schrijft het IOC ook voor. Hè? Het IOC verwacht ook dat op het moment dat je het bid uitbrengt... maar het is formeel natuurlijk in 2019 dat het draagvlak is... Maar je moet dit soort uh, maatregelen kun je alleen maar nemen als een groot deel van de Nederlandse bevolking uh, er, uh, erachter staat. Maar laten we nou eens vanuit uitgaan dat, dat de spelen er komen. In Amsterdam, Amsterdam, Slash, Rotterdam en, en heel Nederland. In 2028, um, wat, is, wat is één ding dat u dan uh, zou willen zien in Amsterdam? Noem, noem één ding. Nou ja, dan zou mijn droom toch wel zijn om het atletiek in, in Amsterdam te zien. In het Olympisch in, Stadion. Uh, het, nou niet in, ja, maar dan heb ik het niet over het Olympisch Stadion wat er nu staat en waar we in 2016 het EK-atletiek mogen vieren. Maar atletiek uh, vind ik zelf binnen de Olympische familie wel een van de mooie uh, sporten. Dus daar kijk ik altijd met veel plezier naar. Nou goed, uh, en dan bent u 62 hebben we uitgerekend. Oh, dan bent u verder dan ik. Ik ga dat eens even narekenen, maar ik geloof u direct. <laughs> nou, ze zijn allemaal een paar jaar ouder. In ieder geval. Uh, oh, een paar kilo's. Ja, en een paar kilo's. Misschien wel lichter. Een paar kilo's ook. ouder, ja prima. Uh, bedankt in ieder geval uh, voor de toelichting, Erik van der Burg, wethouder in Amsterdam. Heel graag gedaan. Goed, het is uh, iets over half tien. Mark Visser met de headlines. Een rechter in Den Bosch is van een zaak gehaald... omdat ze training heeft gegeven aan medewerkers van de FIOT. Er was een wrakingsverzoek gedaan door de advocaten van een vrouw uit Helmond... die was ontslagen op basis van een FIOT onderzoek De wrakingskamer zegt dat elke schijn van partijdigheid moet worden vermeden. Amerika gaat door met het stimuleren van de eigen economie. Het was de bedoeling dat het speciale stimuleringsprogramma... eind deze maand werd beëindigd, maar het wordt december...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 En van de duizenden ganzen die in een natuurgebied bij Schiphol zijn gevangen en vergast... gaat een deel, via een Amsterdamse polier, naar de voedselbank. De ganzenkuikens zijn gevoerd aan krokodillen, tijgers en leeuwen... in een particuliere dierentuin in Annapallona. De afgelopen zeven dagen zijn bij Schiphol 5000 grauwe ganzen vergast... en dat was nodig voor de veiligheid van de luchtvaart... zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark van Bommel gaat een beetje stoppen bij het Nederlands aftal. Ja, Dat bespreken we zo met onze gasten in de studio. Dick Jol, Tom Boots en Markje Theewa. Reageren kan via sportszomer.radio1.nl en natuurlijk via Twitter met de hashtag R1 Sportzomer. We gaan verder met de siliconenimplantaten.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 De tanden zouden niet meer goed verzorgd kunnen worden, want je krijgt je mond niet meer ver open. Nieren en uh, darmen, daar is de kans bij mij kleiner op. Maar ik heb de variant waarbij het op de longen kan slaan. Nou, daar zijn nog helemaal geen medicijnen voor. Ja, ja um, aan de lijn hebben we nu Irene Matthijssen, voorzitter van de NVPC. Het is de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat zijn nogal wat problemen bij elkaar. Die lijken voldoende reden te zijn om dit soort implantaten te verbieden. Nou, er is al heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit soort auto-immuunziekten. En daarvan weten we dat het heel veel voorkomt bij vrouwen tussen de 20 en de 40 jaar. En dat er geen verhoogd risico op wordt gevonden bij vrouwen van die leeftijd met siliconenprotheses... ten opzichte van die vrouwen zonder protheses. Dus al die onderzoeken hebben nooit een relatie aangetoond... ...tussen immuunziekte en het hebben van protheses. Hm. Maar is het wel aan te tonen dat de problemen helemaal niet met de implantaten te maken hebben? Is dat wel bewezen? Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk. Want het zijn studies waar duizenden vrouwen aan hebben meegedaan. En daar vind je geen relatie. Maar je kan nooit uitsluiten dat er misschien een enkele vrouw... Uh, ...haar ziekte wat vroeger krijgt... ...of in wat heftigere mate door siliconenprotheses die lek zijn geraakt. Ja. Maar dan heb je het echt over de uitzonderingen. En, en waarom wordt er dan niet meer onderzoek gedaan... of eerst onderzoek gedaan bij iemand die zo'n implantaat krijgt? Omdat je dat van tevoren eigenlijk niet kan voorspellen... wie auto immuunziekte gaat krijgen. Dus op het moment dat die vrouwen de prothese krijgen... zijn ze eigenlijk altijd gewoon gezond... en weet je niet wie die problemen zullen gaan ontwikkelen. Dus de oplossing is niet om het allemaal te verbieden, zegt u? Nee, zeker niet. Waar wij wel erg voor pleiten is om een registratiesysteem aan te leggen... Want wat we merkten bij die pip problemen is dat het heel moeilijk was om de patiënten te traceren die deze specifieke prothese hadden. En dat is natuurlijk iets wat je in de toekomst niet nog een keer zou willen hebben. Je wil gewoon patiënten direct kunnen traceren als je weet dat er met een bepaald materiaal problemen zou zijn. Ja, dus, dus uh, de controle achteraf eerder. Nou, het is een systeem waarbij je patiënten allemaal gaat registreren en hun hele leven lang gaat vervolgen. En dat stelt je dus ook in staat om als er problemen zijn met gezondheid van vrouwen of met lekkage van protheses, om dat in een veel vroeger stadium op te sporen. Oké, okay, dat, uh, dat uh, lijkt u dan in ieder geval uh, de oplossing. Dank u wel, Irene ja. Mathijs, voorzitter ja, van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goed, de vragen blijven binnenstromen die we hier gaan voorleggen... aan Tombo, Dick Jol en Marge um, Ja, de, Ook Oranje blijft de luisteraars nog steeds uh, bezighouden. Sportforum, sportforum. Ik wist dat ik de fout één keer ging maken vanavond. Sportsomer.radio1.nl. Dus uh, sportzomerradio 1nl uh, Raymond Hogebaum, die vraagt... Um, is het er niet bij zijn van Frank de Boer... cruciaal voor het falen van Oranje? Die andere twee zaten dus er zo'n beetje als zombies bij. Wat is jullie mening erover? Wie kan ik het woord geven, Dick? Nou, dat weet je, dat weet je. Dat, dat kan je zo niet zeggen. Ik bedoel... Uh, nou, maar je dat, hebt wel een idee. Ja, ja goed, ik, uh, ik denk dat uh, eigenlijk uh, het geloof in, in elkaar... en ook in de, in de stof dat dat al weg was voor het toernooi, hoor. Ja, dus Frank, ja, maar goed, daar kan ook aan Frank de Boer liggen... want die was er voor het toernooi ook niet bij. De. Nou, ik denk, ik heb al net al gezegd dat het een procesmatig karakter sinds 2010 is, en toen was Frank de Boer er volgens mij ook nog bij. Die is niet meteen toch weggegaan naar het WK. Die, eh, dus die heeft het wel meegemaakt. Is volgens mij kort daarna trainer van, van Ajax ja, geworden, nou, als ik me goed herinner. Dus, nou ja, hij heeft een gedeelte dus meegemaakt, <kwijnt> maar misschien dus niet het gedeelte dat het uit elkaar is gevallen. Want jij nee, denkt dat het echt veel. veel, ik, veel... Denk dat, ik, ik denk dat dat, dat, dat misschien redelijk zeg maar. Ik denk dat het bij Frank de Boer niet zo was. Had gebeurt. Nee, wat dat is precies is. Wat, uh, wat de vraagsteller ook ja, suggereert. Dat, dat, ik, ik vind het gewoon... Een, uh, die staat daar veel ja, denk ik, directer in. En Meer tussen. Die kent al die gasten en die weet precies wat. En die, en die misschien onderkent je veel sneller iets irritaties... of waar het om gaat. Ah. Ik, uh, ik, ik vind dat... Ik vond het wel een verlies eigenlijk. Markje? Ja, ik, ik kan daar niet zo goed een oordeel over vellen... omdat ik natuurlijk niet weet hoe, in hoeverre die in de groep staat... waar ik me wel over verbaas. Is zulke belangrijke... Uh, teams, dat daar niet een, een soort psycholoog... die ook als vertrouwenspersoon is, bij aanwezig is. Dat, dat, dat lijkt mij heel logisch, die sneller zoiets ondervindt. Wesley Sneijder vindt dat helemaal niks, hè? Heeft hij zich over uitgesproken? Die gaat niet met zijn man praten. Nee, ja, dat zeiden we... Ja, moet je, kom ik, ik uh... weer, ook tig jaar geleden. Maar je hebt er dus in een groepsproces best wel veel aan... om te weten hoe die andere persoon in elkaar zit. Je hoeft niet per se alleen maar met die psycholoog te praten. Ja, maar je is... merkt toch wel... Ja, er zijn best wel trucjes voor tegenwoordig om op een leuke manier erachter te komen ja. hoe de anderen in elkaar ja, zitten. Nou, dat nou, is net al uh, gesuggereerd. Van Persie die één bal mist. Ja, en meteen wordt er een psycholoog. Ik uh, denk niet alleen uh, dat Persie het niks vindt. Maar ik denk dat het merendeel misschien wel uh, alle 23 in ja, zijn me vinden. Ik denk dat het groepsproces en, het juist het tegen, tegen is. Ja, maar je hebt een psycholoog die je op een stoel zet... en die zegt, gaat maar even op de bank liggen, meneer de voetballer. Of je hebt iemand die in een groep geïntegreerd wordt... zoals vaak de fysiotherapeut de die functie heeft... omdat je daar leeg loopt als je op de tafel ligt. Weet je, er zijn een hele hoop manieren om zo iemand binnen te schuiven... maar het wordt zo makkelijk van de tafel geveegd door ja, voetballers ik, die niks die, vinden. Die voetballers die voetballer zijn dus een ander, een ja, ander soort sporter... als een hoekje of basketballer, denk ik. Ik, ik. Zeker met die... Ze hebben allemaal hun eigen ego. Hebben allemaal, we hebben allemaal onze eigen karakter en eigen gebruiksaanwijzing. En, en met name die gasten in, in de voetbal op dat niveau, jullie hebben helemaal geen trek in om met je man te praten. Maar, uh, ja, precies. Bovendien denk ik dat het tot een kerncompetentie, sportspecifieke kennis hoort tot een kerncompetentie van de coach, maar ook het sociaal-psychologische vind ik. En en hij zal het dus zelf moeten onderkennen. Jij gebruikte net het woord onderkennen. En dat is een heel belangrijk woord. Als er een trend is, kan je het best het zo snel mogelijk onderkennen. M maar en stel, hij ziet het wel, en maar hij heeft niet meer de mogelijkheid... Om, om boven de groep uit te komen en dat... Ja, niet dat, meer, dat maar dat is, dan is, is het te laat dus. Te ver. Ja? En, maar, maar het is als... wel zijn rol natuurlijk. Hij moet ook op de psychologische vlak sterk kunnen ja, zijn. En, en dan gebeurt dat niet. Hè? Maar als hij moet zet... toch een team samenstellen van, van mensen om zich heen... waar hij op vertrouwt, die kan zorgen dat het allemaal goed ja, gaat. Ja, dat een is... van die mensen. Je kan dat toch, noem hem niet psycholoog, want Natuurlijk. daar zijn ze allergisch voor. maar, ja, maar dat, is, dat is uitgewerkt. Dat, is, dat, dat verhaal is het denk ik een, een aantal maanden, of misschien wel een half jaar geleden... of een jaar geleden is dat kaartje langzaam, langzaam gedoofd met die mensen omheen. Me en ik denk niet uh, dat het nog was om te keren. Nee, dat denk uh -huh. ik ook ja. niet. En, en die mensen die om me heen staan, die, dat zijn, niet, die zijn niet zo sterk om tegen te om tegen van me. Uh, ik zeg van, ik ben laarster ik constateer dit, dat gaat niet goed. En wat, uh, dat is dus de fout. Dan ja, heb je niet het goede nou ja, team om je heen. Dan te, heb je dus... Dan, dan, dan, ja, ik denk dat ook de enige oplossing is om uh, een schoon schip te maken, met ja. alle respect, ja, het, uh, aan de schoon schip maken, maar tot aan de materiaalman toe. Maar even, even, uh, Ton, uh, Ruud Lenten die. Uh... Er is een iets andere invalshoek. Eentje wel, die we wel eerder hebben gezien. Die zegt van ja, uh, vind gek als je in koel uh, weer gaat trainen. En vervolgens in warm weer te gaan voetballen. Waarom, uh, hè, als je in de woestijn moet spelen. Dan moet je gewoon in de woestijn trainen en het zand opvreten. En uh, hij voegt er nog aan toe. Uh, de Duitsers die zijn zo slim om niet heel hard te schreeuwen nadat ze een goal hebben gemaakt. Want het kost alleen maar energie en emotie. En dat doen wij Nederlanders veel. Nou, denk ik, Margie, dat ik daar wel een antwoord op weet wat je nu gaat zeggen. Oh ja, vertel maar. Nou, dat dat wel meevalt en dat je je ontleiding toch wel even kwijt moet. Ja, die moet je wel even kwijt. maar het mag ja. inderdaad. Nou ja, dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het ja. trainen in een andere ja, weersomstandigheid vind ik wel... Heb jij, in heb jij in een ton gezeten met water? Uh, nee. In Sydney? Dat nee. was toch met de tom met water een van die ijspakken? Nee, en we hadden niet. wel van die ijspakken en zo. En, en, en ja, Australië liep altijd wel een beetje voor bij ons wat dat betreft. Dus dan zag je op een toernooi hun ineens van die ijspakken... En, uh, van die strakke shirts en strakke rokjes. En dan dacht de rest van de wereld, oef shit, dat moeten wij ook. Hm. Dus dan, uh, dan ging je daarin mee. Maar ja, er werd wel winst uitgehaald. Want je kon wel aan je hartslag mee te zien dat je sneller herstelde. En weet je dat soort innovatieve dingen, daar, daar waren ze altijd wel heel snel bij bij hockey. En je hebt er gewoon heel veel aan. Ja, maar en... in kool trainen en in warm spelen is not done. Nee, ja, dat is dat, belachelijk. Je gaat ook eerder naar Australië omdat het daar heel uh, vochtig weer was. Dan moet je daaraan wennen dan zorg je dat je er een maand eerder bent. En nu ja. ga je op, de, op het toernooi zelf nog even van temperatuur wisselen. Dat staat je, ja. op. je verwacht uit, tijdens een EK natuurlijk misschien ook niet zulke enorme temperatuurschommelingen Ja, Dat is ook het verhaal. Dat dan kan je het toch ik, weten uh, van tevoren? Nou, dat uh, is dus de vraag. Het schijnt nogal. Uh, dat uh, weet ik niet. Want... exceptioneel te zijn dat de verschillen zo groot zijn, begrijp ja, ik. Normaal gesproken zit er misschien een graad of 5, 6, 7 tussen en meer niet. Ik okay. heb dat, ik heb dat, uh, dat heb ik ook eerst gelezen. Ah, je maar je wilt dat toch sowieso zo dicht mogelijk. Ja, zit, ja, het is Die ook De ja. vliegen is gewoon... Is, ja, het, het, het had niet nodig hoeven zijn, laat ik nee. zo zeggen. En ja. da, daar, ben je, daar word je nooit vrolijk van. Maar over. dan nog was het ook niet anders gaan, want als het groepsproces dat is echt de basis ja, voor, nou, als ja, je ja, de ja, Ieren ja, ziet, dat is echt de basis volgens ja, mij toch? van hoe een team moet, uh, ja, het moet het functioneren, uh, dat maakt het vliegen niet meer uit. Het was in gang gezet, het was niet met een stop. Hè, ja. En het heeft uh, lang geduurd. Maar ja. We hebben nog een uh, twee weken in het toernooi en uh, de bommen is gebarsten. zeg maar. En het is nu zaak om schoon te maken. Ja, ja, tot de maar ande, tot de maar aan ik wil het, oprijden, het wel was. even opnemen voor Hans Joratsma, want die zorgt daarvoor, in samenspraak met anderen ja, met natuurlijk... Anderen niet, dat doet hij niet alleen. Nee, dat doet hij niet alleen. Hans Jerotsma, maar als de beslissing geregen. genomen wordt, dan ja. is er wel goed over nagedacht. Dus ik ben ja. eigenlijk benieuwd wat hun argumenten zijn. Ja. He, want wat je even zegt, temperatuurverschil en het vliegen... Ja, daar lacht hij. Je voordeel ben je kwijt natuurlijk. Ja. Drie wedstrijden op één plaats. Ja. Ja. Voordat we dit rondje gaan afronden... Uh, en zometeen Mark van Bommel even aan bod laten komen... nog even één vraag die in de mailbox valt. radio 1nl uh, Raymond Wanders die zegt... hou nou eens op met die geldverspilling rond de Olympische Spelen. Hou gewoon ieder vier jaar de Olympische Spelen in Griekenland. Ja, dan, ja, dan, moet... ze, dan, zijn, dan zijn ze natuurlijk heel snel eruit. Dan zijn ze nu al failliet. <laughs> ja. de, de, die moeten eerst snel. investeren. Dus moet... Nee, of juist niet. Ik bedoel, als je weet dat het ieder vier jaar in Griekenland is waar het ooit begonnen is. hoef hoeven we een keer te investeren. Ja, maar dan moet je wel nu investeren. Dat is niet echt een handige timing. Nou, ja, dan helpen ze een handje. Doen we toch? Ja, ja dan wel. Ja, we we we Wij we subsidiëren wel, hoor. We ja. Dat doen we nu wel. ja. ja. Jullie ja. vinden het niks, begrijp ik. Nee, nee, nee. Natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee, nee. nee, dat is niks. Dat gaan we niet doen. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Herman van der Zand en Robert Meden. Langs de takken van de boven. Plus de wind zien slaffen liet. Over alles wat verbijgen, over wat er komt, giet. Ik sta al een te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is best. Wat er komt, dat weet hij niet. Alles kan, ja, alles kan, ja, alles kan. aan, alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het gebeurt, dat zie pas dan, als het gebeurd is. Niet, dat is niet mogelijk. te wagen, maar hij niet aanleggen en mikken. en kied Raak. Tuurlijk kun je ernaar zitten en is het je een dag even niet. Maar wat best is, dat is best en wat er komt daar.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 Yeah. zou een, uh, een Duitse hit kunnen zijn tijdens het EK. Als je Alles dit nou gewoon... Ja. Alles kan, ja. Zometeen gaan we Duitse hits even horen. Die hebben ook heel veel hits tijdens het EK. Ja, toen wat wat jij zeggen. Ik wil niks zeggen. Ik dacht uh, dat jij er door praat. dat doorpraat. Ik, dat ik door jou heen praat. Daar gaan we nee, grote van nee, maken. Dat het rode lampje brandt. Dat je er dan in de gaten. Ik leg er veel op. Goed, Mike van Bommel. Ja, zijn interlandcarrière begon op uh, 7 oktober van het jaar 2000 met een uitduweld tegen Cyprus. En eindigt zeer waarschijnlijk met de roemloze aftocht van het Nederlands elftal op dit EK. Mark van Bommel stelt zijn plaats beschikbaar aan jongere spelers. Een definitief bedankje, dat is het nog niet. Want als er een dringend beroep op hem wordt gedaan... dan wil hij voor Oranje blijven uitkomen. Maar zoals het er nu naar uitziet... heeft Van Bommel zijn laatste grote toernooi gespeeld. En dat ging zo.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 Wat een geweldige tetter en een redding van Andersen. Dat was het schot zoals we dat van Van Mommel zo graag zien. Ja, hoe is het met ons? We hebben de wedstrijd verloren. En dan kun je niet zeggen dat het goed is. Um, wel, ik het dan zo zeggen? Gaat het weer een beetje? Ja, maar dat, dat moet ook wel. Als je speelt vier dagen na de wedstrijd tegen Denemarken, speel je weer een wedstrijd tegen Duitsland. Ja, dan, uh, dan moet je niet vragen of het gaat. Dan moet je zeggen ben je er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, dat moet wel. Naar de man gaat paas kom eens zeg maar. voor de Duitsers wat makkelijk. En wat makkelijk. En wat is voor Marwijk Woest en wat is dat terecht. Wat hoe ongelooflijk veel ruimte. ga je de man van de paas geven, Zweinstraak, in geen velden of wegen iemand te bekennen. Een is er niet. Hoe voel jij je eigenlijk als je dan gewisseld wordt? Ik bedoel, hoe, hoe pijn doet dat? Nee, het gaat erom dat wij die wedstrijd niet verliezen. En dan mag niet hebben wie er speelt. Je moet je ondergeschikt maken aan het team. En als de trainer vindt dat je eruit moet, dan moet je dat accepteren. En dan moet je de jongens die op het veld gaan, moet je steunen. U oren en luistert u mee. Twee controleurs, de Jong en van der Vaart, die dus toch de voorkeur krijgt boven Mark van Bommel. Dan ook automatisch aanvoerder is ook. Portugal verslaat Nederland met 2-1. Oranje wordt aan alle kanten afgesmied en voorbij gelopen op een desastreus. Voorlopig Europees kampioenschap, waar achterin volgens van Denemarken, Duitsland en Portugal wordt verloren. In de kleedkamer in Zuid-Afrika in Johannesburg, nadat wij er heel erg dichtbij waren, heb ik mij voorgenomen om dit EK te vlammen, om dit EK te winnen. En die grachten toch te maken met een beker. Als je dan hier komt, dan is het zo frustrerend. Dat het niet lukt. En nogmaals, ik praat voor mezelf. Als ik, als ik kijk wat ik de laatste twee jaar gedaan heb om hier te staan. Ik heb me vorig jaar zomaar laten opereren aan mijn bovenbeen. Ik heb mijn hele vakantie opgegeven. Ik wilde alleen maar die, die beker winnen. En dat, zo heb ik ook bij AC Milan gewerkt. Extra gewerkt. En ik heb er alles voor gedaan. En ik kan ook in de spiegel kijken. Om hier top te zijn. Maar we waren niet top. Ja, Walter Tempelman maakte het uh, toernooi van Mark van Bommel. Tom Brood, verstandige keuze van, van Bommel? Ja, dat weet je niet. Want uh, kijk, uh, je weet niet meer wat wel waar is en niet waar is. He? Dat is juist, het moet naar buiten komen. Hoe bedoel? Ja, hij, en, uh, is, hij stopt toch? Dat is toch waar? Dat is waar. Maar wat is de reden van zijn stoppen? He? Of hij 35 jaar is... Maar hij maakte een zeer aangeslagen en zeer teleurgestelde indruk... toen hij dat interview had. En ik denk dat het weer een duiding is van een proces... wat al langer aan de, aan de gang is. En dat hij zeer teleurgesteld over de spelers is geweest en over de groep. Mm -hmm. Maar hij ging natuurlijk ook zonder punten naar huis. het sportief moet hij natuurlijk ook enorm teleurgesteld zijn. Ja, maar er is wel wat gebeurd in die, in die groep. En misschien heeft het ermee te maken... Kijk, hij was aanvoerder, dus hij voelt het misschien meer... En zijn schoonvader was coach. Ja. En dat is misschien dat hij dat nog meer voelt dan anderen natuurlijk. Ja. Dat lijkt mij een heel lastig element. Als er iemand in, in, in de ploeg zit met wie je een bijzondere band heeft... en op hem of haar komt heel veel kritiek. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik denk wel dat het te voorkomen is... weer door transparantie. je? Ja, dat ligt eraan hoe ver die transparantie gaat. En, en Van Bommel zou uh, ook stoppen als ze uh, kampioen waren geworden. Hij is ook niet de allerjongste meer. Dus ja, ik nee, vind het een hij goede is nog keuze. Om te dus, hij, het is niet definitief. Nee, en... ja, dat, is, vind ik, dat vind ik een rare keuze ja. van hem. Om en te ik zeggen, denk... ik stop maar ja, als je me nodig hebt, ja, dat, dat klopt niet. Ja. Ja, denk, je, denk je dat hij hier tegen uh, Van Marik heeft gezegd uh, direct na die laatste wedstrijd toen, die, toen ze samen op het veld stonden en even hun hand zo bij hun mond hielden? En uh, dat ze even dat 1 2 hadden van een seconde of 15, dik ja dat vond ik. Je hebt er is zoveel tijd om iets tegen je bondscoach of tegen je schoonvader te zeggen. Waarom moet het op dat moment met de hand voor je mond? En dan denk je, kun je vergiftiging nemen dat er die camera op staat en dat iedereen denkt van ja wat is dit nu? En dat die, uh, hij heeft niet zo gezegd: nou ik kap daar mij op, op op. Uh, ik, uh, Bert, uh, ik heb ja. een handdoek. Nee, nee. Dat, dat gaat zo niet. Maar het is, het is gewoon uh, beter. Maar ik denk dat er, gewoon, uh, dat er gewoon schoon schip gemaakt moet worden. Wil je gewoon uh, En dat hij zegt uh, dat hij dan... Uh, ja, als ze me nodig hebben. zoals dus het land verdrinkt, moet hij ja. die vinger in die dijk steken. Ja. Nou, dat gaat hem ook niet worden. Overigens uh, zat Van Bommel uh, de dag voor Nederland-Portugal... naast Bert van Marwijk uh, aan tafel voor die persconferentie. Toen dacht iedereen, dat is een statement. Van Bommel gaat spelen. Hij ging dus niet spelen. Nee. Uh, was dat een gebaar wellicht van Bert van Marwijk? Kan de laatste keer zijn nog maar één keer kom nog één keer nou, naar want misschien kan het niet meer of om te laten zien van joh oh, is het maar schoon, zo. Nou, hij speelt gewoon niet ja ja, maar ik eigenlijk, ja, dat kan ook, maar ik bedoel eigenlijk het, het statement wat hij... of dat hij een gebaar naar Van Bommel heeft gemaakt... kan je laatste wedstrijd zijn, kom naast mij zitten op de persconferentie. Ja, maar wacht, nee. even, wacht even, hij is ook ja, Het is helemaal niet leuk om, om, voor Van Bommel om daar te zitten, sowieso. Als de pers negatief is, is het niet de leukste plek... dat je je nog even moet melden bij de pers, dus nee, dat is geen cadeautje hij, voor. Hem. Hij, hij als is het, gewoon het, Als het goed dat gaat, gaat ook te springen voor de camera. Ja. als het niet goed gaat, zoals nu, ja. en als het dan heel vervelend wordt... dan moet hij er ook staan. Dat heeft hij wel gedaan. En natuurlijk maakt hij op een gegeven moment een aangeslagen... Ah, Indruk. Maar ja, dat, uh, ja dat, uh, iedere topsporter heeft dat toch. Of het niet? is ook het ja. einde van zijn carrière. Het is, dus, dus, is ook logisch dat, dat, dat hij daar emotioneel mee is. Het is beter voor ja. hem ja. dat hij ja. gewoon. Uh, ja, maar het blijkt niet het einde van zijn carrière. Hij zijn blijkt, eerst gaat hij ja. naar PSV en hij kan nog invallen. Ja, ja, en toen maar... dacht hij, waarom wil hij meedoen? Misschien alleen als zijn schoonvader nog coach blijft. Of ja, juist dus niet. daar zou hij het vanaf laten hangen, denk je. Ja. ja. Uh, wie. Uh, ja, van Bommel stapt op of vertrekt. Hij biedt zijn positie aan, hoe je het ook mag noemen. Wie eh, dik eh, moet er nog meer weg? Nou, ik, vind, ik vind dat de spelers die gewoon dit nu een beetje, laten we zeggen uit de pas liepen, die, die hoeven van mij niet terug te komen. Die hebben toch die sfeer veroorzaakt. Oké, okay, één. Naam. Nou. Ik denk dat, uh, dat, dat Van der Vaart ook niet zo'n beste rol heeft gespeeld in het geheel. Nou, ik vind één genoeg, want ik heb wel meer, maar... Van Persie, nee, nee. Bellen, hè? Van Persie, uh, Pers niet te horen gestaan, uh, uh, ik, ik, ik vind... Robben, die met de wissel... Robbe, ik, vind, ik, vind, ik vind ook dat Klaas hun... aanvallend Kla wat zwakker, nee, uh, nee, maar dat <laughs> ook en hun klaar, ook niet. Het was ook niet zo netjes op een gegeven moment in zijn in gedrag, in zijn mimiek uh, bij de interviews. Ja, en laat nou, in die groep uh, zijn er gewoon jongens bij die, uh, nou, die hadden geen trek meer. Nou, die hoeven mij ook niet terug te komen. Ik denk, je staat daar niet voor jezelf, je staat er ook ja. nog eens een keer voor de Nederlandse volk te voetballen. Ja. En, en als je zo dan gedraagt. Maar ik denk ook dat het gewoon eens gemaakt moet worden. tot aan de materiaalman. Want er zit. Ja. Kort. Geloof ja. mij nou dat er heel veel onderhuids zit. Ja, leuk. Want, uh, Wij houden van oranje. Dat horen we dus voorlopig even niet. Uh, de Duitsers daartegen. Die hebben alle reden om uit volle borst voor de mannschaft te zingen. Edwin Cornelissen vroeg Sonja Paal van FFH Hit Radio. de top drie van Duitse voetballiederen samen te stellen. Op nummer drie. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Een Stadionklassiker. Dat das machen wir im Stadion immer am liebsten ganz, ganz laut und ganz, ganz viel, damit Deutschland Tore schießt. Ja, dat is so ein ganz großer Klassiker, den het eigentlich schon seit 150 Jahren bei uns in den deutschen Stadion gibt. Das, das kann jedes Kind. Ort Nummer 2. Schwarz und Weiß. Wir stehen auf eurer Seite. Und wir holen den Cup mit euch, und wir holen den Cup mit euch. Jetzt geht's los. Ein aui Hitchingel. Das ist ein Lied, das ist 2010 ein ganz großer Renner geworden und auch schon 2006 gewesen, bei der WM jeweils. Das ist von einem deutschen Komiker gesungen in erster Linie, Oliver Pocher heißt der. Und es ist so ein bisschen ein Singsang bei den Public Viewings gewesen. Meijinger. Ja, das singt jeder in Deutschland und äh, das ist eigentlich so ein Evergreen inzwischen geworden. Den musst du können, wenn du als deutscher Fan irgendwo dabei sein willst. Kreisgedreht auf der Radio. Ja, das ist ein Klassiker inzwischen im Radio geworden. Wenn du Fußball hören willst, dann musst du das hier auch auf jeden Fall können, diesen Song. Und mitsingen und der läuft in jeder Station hoch und runter. Und nach einem Turnier kannst du ihn erstmal nicht mehr hören. Das ist ein ganz neues Lied. Das gibt es erst seit ein paar Wochen in Deutschland. Ist von einer ganz großen Klassikerband. Die heißt die Toten Hosen. Und die haben ein Lied geschrieben, das heißt An Tagen wie diesen Fühle ich mich unendlich groß An Tagen wie diesen Und das geht dann in einer Tour. Das ist so ein richtiges Wow-Lied mit großem Orchester und da kriegst du eine Gänsehaut. Und das hört man im Radio jetzt hoch und runter. ein Nach jedem Sieg der deutschen Mannschaft haben wir bei uns im Sender das sofort eingespielt. Het Lied von 2012. Ja, op jeden Fall, op jeden Fall. Aantagen wie deze. Nou, ik kan beter presenteren dan zingen. zo te horen. Na, nee, na tiener zijn we terug. radio 1nl Je kunt u vragen sturen en die leggen wij dan hiervoor aan de drie. Aan tafel. Tot zo.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 Radio 1 e Sport.